zit van der Linde met het NOS-journaal. De eerste plannen uit de voorjaarsnota zijn bekend. Het demissionaire kabinet maakt de komende jaren honderden miljoenen vrij... voor onder meer de crisisopvang van asielzoekers. Dat melden bronnen aan de NOS. Ook gaat er geld naar slachtoffers van de aardbevingen en de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is bijeen geweest om te praten over de Iraanse aanval op Israël zaterdagavond. Secretaris-generaal Antonio Guterres riep landen op tot maximale terughoudendheid. Ook zei hij dat represailles waarbij geweld wordt gebruikt verboden zijn onder het internationaal recht. Iran lanceerde honderden drones en raketten naar Israël. Die werden bijna allemaal tegengehouden. Het Israëlische oorlogskabinet zinspeelt op vergelding, maar zegt niet wanneer of hoe. Inwoners van de Russische regio Kurgan moeten zo snel mogelijk weg uit het gebied. Er zijn al een week zware overstromingen en de situatie lijkt nog erger te worden omdat er veel regen wordt verwacht. In het getroffen gebied ten noorden van Kazachstan staan al ruim 14.000 huizen onder water. Ook het noordwesten van Kazachstan is getroffen door overstromingen. Bayer Leverkusen is voor het eerst kampioen van Duitsland geworden. Het Bundesliga-duel gisteravond tegen Werder Bremen werd met 5-0 gewonnen. En daarmee is Leverkusen niet meer in te halen. De Bundesliga werd elf jaar op rij gewonnen door Bayern München. Trainer Xabi Alonso van Leverkusen zegt dat het gezond is voor de competitie. Dat er een keer een andere club wint. De nieuwe kampioen van Duitsland is ook nog in de race voor de Europa League. En staat volgende maand in de bekerfinale. Het weer, wolkenvelden trekken over het land vannacht. Het koelt af tot rond de 6 graden. Morgen eerst zon, maar rond de middag zijn er wolken en flinke buien. Ook hagel en onweer is dan mogelijk. Het verkeer moet rekening houden met zware windstoten. Het wordt morgen 8 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Ja. Tennessee. Since children. I'm mm -hmm. This perfect version of you Using hashtags to survive Addicted to this online life Or well, here is something you might want to try and do not hiding. Zu dir war, denn ik ahnte die Gefahr. Sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen, doch ik wollte nicht verstehen. Was ich gut verstehe, doch dann fing es an mit den Sachen, die waren weniger zum Lachen. Doch du musstest sie ja machen. Ich stand nur daneben, konnte nicht mehr mit dir reden. Alles, was du sagtest war, das ist mein Leben, mein Leben, das gehört mir ganz allein und da möchte sich keiner ein. Lass es sein, lass es sein, das schränkt mich ein. Ich sah dir, in die Augen, sie waren tot, sie waren leer. Sie konnten nicht mehr lachen, sie waren müde, sie waren schwer. Du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich. Hallo ganz an eine fremde Macht ergeben Geld Geld Geld nur für Geld hast du dich gequält um es zu bekommen wie gewonnen so zerronnen dafür gingst du auf den Strich aber nicht für dich sondern nur für deinen Dealer mit der nächsten im Gesicht But your baby